Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Zeven ziekenhuizen stappen naar de rechter. Ze regelden extra IC-bedden en extra personeel vanwege corona. Maar minister van Ark voor Medische Zorg weigert ze te betalen. Volgens de ziekenhuizen heeft die extra capaciteit miljoenen euro's gekost. En ze vinden het niet eerlijk dat zij daarvoor moeten opdraaien. Minister De Jonge gaat een pittig ochtendje tegemoet. Hij moet de Tweede Kamer uitleggen waarom wij pas als allerlaatste EU-land gaan vaccineren.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 Er worden voorlopig geen Happy Meals verkocht in Stadskanaal in Groningen. De McDonald's daar is afgebrand. Toen de brandweer vanochtend vroeg aankwam, sloegen de vlammen uit het pand. Gelukkig was er niemand binnen. Hoe de brand in de Mac is ontstaan, is nog niet duidelijk. Een actrice die afgelopen weekend werd doodverklaard, blijkt nog te leven. Het gaat om Tanya Roberts. Goodbye tonight to a TV-angel. Tanya Roberts. Tanya Roberts has died. Roberts born Victoria Lee Bloom was best known for being a Bond girl. In 1985's *The of to kill. De actrice van 65 was Bond girl en ze speelde in de serie That 70s Show. Ze raakte op kerstavond bewusteloos. Het is onbekend waardoor. Haar woordvoerder zei zondag dat ze was overleden... maar nu is die verklaring ingetrokken. Tania Roberts ligt nog wel in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, een grijze bewolkte dag krijgen we... met vanochtend nog een spatje regen. Het wordt vandaag maximaal 3 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West... richting de A10 Zuid. Tussen Slotervaart en Buitenveld... Dat heb je vijf minuten vertraging drie rijstroken zijn dicht.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 Daar zijn we weer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, de sfeer zit er weer uh, flink in. Namens en heren, goedemorgen. Het is vijf over uh, tien. Goedemorgen. Uh, de Kampervals-show hier samen met uh, paardenkopers Thuy en Koper en Loogman. Hm? En uh, nou, we hebben het eerste plakje keek er alweer in zitten. Ja, want dat gaat gewoon door natuurlijk. Jan van ja. Vessem ik. Van, van Versum dit keer, ja. Dus niet van de Bruna. En, maar, niet, en, en, en ook niet van, van nee. de Halten. Nee, maar zijn jullie ook van de, van de voornemens? Uh, nee. Jaar? Ik, ik nee. Ik, wilde, nou maar, ik ja. wilde minder gaan snoepen. Dan kom jij oh. lekker naar me te kijken. Ja. Ja. Ja. Nou, dat, het lukt eigenlijk ja. niet hè, bij jou. Noem je me nou dik? <lacht> <lacht> maar Luister, ik had ook een hoop voor vandaag. Ik had geloof ik met drie, drie dolle, dolle vrouwen meen me zou zitten. Maar ik blijf toch met drie lege achter. Ja. achter. Ja, ja, ja is, nou, een leidelijke ja. hoop kan ik je melden. Maar ja, hij is niet maar, goed begonnen. Ja, dat zal zo blijven ook. Hmm. Als jij nee, er wel zo wel. uit blijft zien, jullie ja, moeten er wel wat van maken. Van. Nou, jongen, ik, heb, ik heb net een afspraak met Guus Meijers voor jullie afgezegd. Dat had ik ook kunnen zijn hè? met Guus die samen. Ah, ah Guus is ah, zelf. Wees, eh, nou wees nou maar blij. Blij. blij. dat ik niet in Tilburg met Guus Meijers op school? Ja, ja, maar, ja, maar Guus is wel, wel leuke gozer. Ja, ga ja? nu donderdag naar. Ja, ja, ja vind ja. jij hem leuk, Guus. Ja, ja ik vind hem ja, leuk. leuk. Aardig, ja, graag. Graag. ja, ik vind hem ook wel. Heel lelijk huis gekocht. Nou, hè? Zo, zo. Ja, dus een motoria die er die er leuker uitzien dan zijn. Ik heb zo'n van Harry Mens gekocht. Ik was vorig, ik was een paar weken geleden nog even bij hem. En toen, uh, toen had, was, de dag ervoor had zijn huis in de krant gestaan. Je ja, ja, ja. hebt het er ja. niet over gehad. Dat ja. leek me een beetje pijnluntje. Maar ben je voor, voor, de, voor de krant aan het schrijven? Nee, nee, nee. ik ga een serie maken over, over, over mensen die, die verhalen gaan vertellen... over het, een serie Heet Grootmeesters. En het gaat over mensen die iets gaan vertellen over een vak. Over ja. een, een vak? Ja. Oké. Okay. Ja, een aantal dat, prominente dat... mensen, zangers, acteurs. Hoef je niet sporters. bij ons te zijn. Nee, want jullie blinken echt nergens. Ja, soms lullen. Ja, niet ja. over vakkenvullers. Jongens, nee, je niet. Dat, oh, dat niet. Over tien ja. dagen ga ik met pensioen. Zo, verdorie, nee. hey, Kijk, Nou, ik zou er een plaat op draaien, Jaap. Uh, maar, die heb ik niet. <laughs> blijf <je> doen, <laughs> ook, blijf <eigenlijk, laughs> maar blijf je dan ook gewoon weg? Als jij dat wil, ja. wil blijven... Ik, ja, ik heb nog wel even een vraag aan Tino. Want die was uh, weken geleden... ook nog naar Soest afgereisd... Uh, richting Herman van Veen. Ja. Want dat was ook nog iets. Dat vergeet ik steeds te vragen. Ik ben bezig met dus een serie over... over uh, dus in Amerika is een serie de masterclass. En daarin vertellen... Martins Scorsese over regisseren. zijn allemaal alle grootheden op elk gebied, van sport, muziek. Uh -huh. En die vertellen dan over, die geven een soort cursus van nou hoe ze er gekomen zijn. En dat is best wel een inspirerende uh, soort college, is het. En in dat licht ben ik al weken maanden bezig met voorbereiding daartoe. En dat zijn allemaal best wel mensen van, ik denk: oké, okay, uh -huh. dat moet je ook meedoen. Dat is, dat is best wel mooi. Het wordt een mooi rijtje met. Maar uh, het een zonder... tv-programma? Nee, het is, een, het is een online project. Online project, Aha, Dus is een er is niet zo heel veel verschil meer tussen, tussen televisie en online tegenwoordig. Wel, ja. nee. Het is allemaal hetzelfde, hè. Ah, Over okay. online gesproken. Over online gesproken. Ja, nou, niet alleen ja. dat. Maar het gaat ik? ook heel hard, hoor, eerlijk gezegd. Ja, heel hard. <laughs> dus. Dans nu, even mee, dames en heren. Ik denk allemaal hetzelfde, hè, ja, mij, ja, natuurlijk. Ja. Snelheid. Huppakee. Dirty Minds of Joy for de Eagles, dames en heren. Goedemorgen, bijna kwart hey, over tien. Hé jongens, Kees, verkader is overleden. Ja. Wel sneu, hoor. Ja. Best niet, of niet, niet erg oud. Uh, nee, nee. Redendaagse maatstaven. Die ja. man kon mooie dingen maken. Ja. Niet normaal. Toch? Hij heeft een jaartje 13, 14 in Zandvoort gewoond. Hè? Ja. ja, dat weet ik. Wat, ik, ik, ik heb, heb mee, zijn Mercedes mee? nog... Uh, ik heb nog bij hem gehad gehad. opgepast. Op zijn kinderen. Alright. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Nou, ja, dan weet je dat je Zandvoort er bent. Hij is begonnen uh, notabene als vormgever uh, als bij het Zandse Krantje. Ja, meen je dat? Ja, hij, oh, ja. hij, is, hij maakte vormgever hij voor het Zandse Krantje. Ik weet niet of dat voor de tijd van meneer Piet was. En zo, en, uh, maar Hans van Pelt, heeft uh, de laatste tijd uh, dat ja, doen. Ja, dan heb je Hans van Pelt is nog mijn leraar geweest. Oh ja? Ja. Hans ja, van de In zijn de studietijd maakte hij reclametekeningen reclame voor de Zandvoerskranten in 1958. Ja, daar werd hij mee. En mee. andere ja. tijdschriften. Ja. Door toeval kwam hij terecht op de afdeling beeldhouden En uiteindelijk won het modelleren van de menselijke figuren van de tekenkunst. Uh, tijdens zijn jaren op de academie kreeg al opdrachten voor het ontwerpen van reliefs, plakettes en prijzen, dames en heren. Ja, we hebben een aantal beelden van uh, Vicado ja. het oude, ja, oude het plein. Ja. En, uh, ja, en dat die, die vrouw uh, uh, uh, zeg maar op het oude voetbalveld. Met een oude kind. Heel mooi. En in Monaco kwam je in contact met. Uh, dat zijn natuurlijk altijd zijn beschermheren. En, uh, vanuit het wat royalty. En uh, daar werd hij bevriend met uh, prinses Gracia aan de familie. Ja, akkoord. En zo doen ze dus dan ook heel veel beelden van hem volgens mij in Monaco. Ja. Ja. Heeft, hij, heeft hij ook dat beeld gemaakt van die Grand Prix wagen? Dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik ook niet. En van te het zetten. oude baasje op het Venemaplein? Ja, dat is van oude nee, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou, daar heeft hij zich ook nog mee bemoeid hè, op een gegeven moment. Want er was uh, een of ja. andere uh, medewerker van de gemeente Halem. Ja. Want die, die moest uh, dat plein opnieuw inrichten. Zeg het maar, een ambtenaar. Ambtenaar, ja. Zeg maar. Ja. Ja. Ja. <hijen> dat kan je niet zo vaak hoor Nee, ambtenaar. Maar die vond het hoog nodig van ja, zo staat het in het plan. Dus we zetten die man met een kwartslag met zijn gokken richting het zuiden. Maar dat, ja, natuurlijk vielen daar een hoop zandwoorden. Nee, hij moest uh, nou, kijken naar zee. Ja, ja, natuurlijk, toen, natuurlijk, ze, ja. toen werd er op een gegeven moment gevraagd aan een van wat vindt hij ervan? Als dat de sodemieter gewoon weer in de goede richting werd gedraaid. Ja, en anders zou hij we wel een antwoord komen om het. Uh, voor maar, de, ja. Ja. maar hoe eenzellig kun je zijn dat als je een bankje aan zee zet. dat je denkt dat je de andere kant op moet kijken? Ja, ja, ja, ja, je ja, ja maar mis met je ja, uh, we, ja. Kijk, je hebt <laughs> mensen en ambtenaren. Ambtenaren zijn mensachtige. Yeah, I know, niet, <laughs> nou ja, ik noem het zijn niet. ooit uitgezet door overheden. om de, de mensen ten dienste te staan. Niets allemaal, Pardon? Frank. Even wachten, nee, allemaal. want ik ga nu even nee, mijn, mijn vinger opsteken. Ik allemaal. Ik ga mijn vinger opsteken, want waarom zeg ik dat? Want mijn voorganger hier bij deze omroep die is inmiddels ambtenaar Die is woordvoerder van de ja. gemeente Zandwoord. Ze zijn nog niet hey, allemaal. Wordt mensen nog Maar luister dat, we maken allemaal fouten, dus dat is ook, ook niet erg. <laughs> maar een mannetje de verkeerde kant op zetten, dat is wel Dan ben je echt, ja. dan heeft niks te maken met waar je werkt, wat je met de B gewoon niet goed nee, bij jou. We zijn eruit. Muziek, oh, zang, okay. en hey, zang, zang en dans. Zang en dans. Zang en dans, G. Oké, okay, joh. Ja. Moet dat nu? Nee. Ja. <laughs> Het is ja, gewoon ja. allemaal niet zo makkelijk. Ja. Nee, ja zo. Ik zie, Maybe ik zie ook lijden. Ja, nou, lijden. Het is. Uh, het uh, is, het is nou, reis. laat ik maar wat doen. Ja. ja. Mooi. Oeh. En een charmant petje heb je op Ger. Dank je, wat doe je vanavond? Ja, goeie muts, man. Zeg ik niet. Ja. lucky. lekkies. Call me. <laughs> nee, dat nou stukje, nog, Nee, ik hoef geen cake maar Ga weg. Baby. Hande. Ja, Frankie Valley en de Four Seasons, jongens. Ja. Dat, uh, ja. dat weten we nog wel. uit ja. die tijd dat, uh, iedereen nog in, uh, dat wij nog in onze broekplasten... Ja, nou, ah, toen was ik er nog niet eens. Toen zat ik in dat, papa's misschien. Maar schieter. dat eh, komt er weer aan, hè? Wat? Dat we in onze broekplasten. Is het zo, hè? <laughs> ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk je begint ja. in een en je eindigt erin, jongens. Pemperen, daar komt het woord zei, de, ja. Een van de Chinese luchtvaartmaatschappij... die heeft dus het uh, vliegend personeel voorgeschreven... Luiers voorgeschreven, dragen. met klem geadviseerd, laat ik het zo zeggen. <laughs> Luiers te dragen onderweg, zodat ze niet gaandeweg de vlucht... heen en weer naar het toilet moeten, wat waarschijnlijk is uh, vervuild. Nou, ja, dat... maar weet je wat het is met het toilet? Ik was gisteren bij de GGD. Mijn dochter werkt op zo'n zo coronastraatje. Dus daar zijn je alle maatregelen. Ja. Uh, en er hangt een, hangt een ding aan, het en moest ik ontzettend lachen... dat uiteraard moet je berekening houden met alle veiligheidsvoorschriften. En er stond een briefje... Jongens, iedereen maakt zich zorgen om, om, de, om de bacteriën op een toiletpot. Weet je waar veel meer bacteriën op zitten? Op jouw telefoon. Ja. Ja. Op jouw telefoon. Zit er veel meer op jouw telefoonscherm. Zitten meer bacteriën en viezigheid. Ja. De Ibril. Ja, dat vond ik wel een, vond ik opmerkelijk, zou ik ja. zeggen. Maar om nou te gaan bellen met je wc en op je telefoon te gaan zitten, kakker vind ik ook een beetje ver gaan. Nou, ik maak <laughs> hem wel schoon, hoor. Schoon. Op je telefoon, ja, je wc-bril. Wc Allebei. Nee. Oh, nee. Ja, dat moet je ook ja. doen. Heb ik me ook laten vertellen, ja. Ja, dat is wel het hygiënisch. Hé, Paartje. Je had het net over luiers. Ik zie toch iets opmerkelijks. Dat Ja, nee. Je ook Dat er een burgemeester die video belt in zijn onderbroek. Heb je dat meegekregen, Tim? Ja, meneer De Wever. Bart Wever. Ja, burgemeester Antwerpen. Die zat inderdaad een soort spiegel achter hem. En je kon zien dat hij in zijn onderbroek zat te skype. Dat is natuurlijk een beetje... Maar dat was toch ook een keertje die, die jongen van het NOS journaal, die ja, stond Ja, roelen voor die... was dat. Nee, nee, nee. Er nee. is een verslaggever uh, in Rusland. En die stond. Uh, een, een, een, Vanuit zijn hotelkamer stond hij een, een, een verhaal te vertellen. Ja. Maar in de reflecties van de televisie van zijn hotelkamer. kon je zien dat hij in zijn blote snikkels. Dat is zo. Dat is niet Dat is Dat Dat heeft dan een beetje. Hij haalde het nieuws met zijn eigen nieuws. Ja, dat is wel, wel leuk. Dat is wel knap. Ja, toch? Ja, bijna met zijn paardje bij ons. Ja, hij was bij de KLM ook altijd. Ja, toch, paardje? We vroegen even, we vroegen even over... Over Hakkenpielgat en Slobbertje. Nou, die zijn ongeveer. Maar ik heb nog steeds nog van niemand gehoord dat het familie is. Maar ik heb er weer drie. Mag ik ze er even ingoven? Ja, graag. tuurlijk, tuurlijk. Uh, kijk, waar het vandaan komt bijvoorbeeld. Er zijn heel veel dingen te vertellen. Je, je had Engelpaap En die had op zijn klompen. Had hij de letters van zijn naam. Namelijk Engelpaap, EP. Had hij ja. ingebrand. Ja. Dus links E en rechts P. Zal ik maar zeggen. De naam heette hij App. En ze noemden hem de rest van zijn leven App. Omdat hij klomp had met EP erop. Nou. En die had dus een man die heette Lange Ari. En die heette Wubgatje. <gatje> en dat is een aannemer. Je had last van jicht. Nou, die weet, dat heb ik ook wel eens gehad. En dan ga je een beetje gek lopen. Dus die liep een beetje, met, uh, liep een beetje hobbelig. Uh, waardoor ze hem een bubgatje noemde. <gatje> is, daar komen die namen dus. Nou, wat ik echt grappig vind. Dat ik wel, ja. ja. Er ik heb best veel meer over kunnen vertellen. Dus die moeten we volgende keer even erbij halen. Ja. Ja. Uh, dus ik heb er weer een paar. Maar één ken ik meteen. dus namelijk uh, de Bakkenhovens uit de Kerkstraat. Ja. ja. En die bijna met appeltje. Want weet je, het restaurant. Ja, die die ja, ja geweldig. Aan die, ja, die appel. Ja. Appel. Ja. Ja. appel van het restaurantje. Ja. Ja. Die vrouw met dat sportje met die bril. Dat kon je hier blijven, Fantastisch eten voor weinig geld. Dat werd het heel lang volgehouden ook. Ja. Ja. Het is alles geweld van andere restaurants. dat is natuurlijk gewoon. Het ja. was geweldig. Ja. Maar er kwamen alleen maar zout voor Ja, tuurlijk. Met zo'n stalen ja. schaaltje ja. met dit soort groenten erbij. Dat was echt gewoon oud. Een balletje gehakt. dat gekookte aardappelen. Gewoon dat. Ja, precies. Die Altijd, ja. Heel lekker. Ja. Maar, maar, uh, appel. Maar waar die appel vandaan komt? Ja. Van? No one knows. Dus ik, ik dat wil ik graag horen. En dan gaan we het even uitzoeken. Zoek dan ook meteen uit wie schijt in de hoogte is. <lacht> oh ja. Die, ja. ja. ja. ja dat dus die heb je, je op, zo, ook een mooie. Schijt je ja. de hoogte. Heen. Heen. Um, dan hebben we nog op het Schelpenpleintje van jullie Draaien. Die heette één Oortje. Oké. Okay. Nou, dan denk ik ook, ja, wat is daar gebeurd? Ja. Ik bedoel, heeft hij net het Vincent van Gogh's eraf gesneden? Of en dat sliep hij heel, nog. vaak? Dat, dat hij heel vaak sliep, hè? Dat je hem wilde ophalen, dat lag hij nog op één oor. Dat hij daarmee... Ja. Dat kan ook, maar misschien... Ja. Je kan ook zeggen van, uh, misschien luistert hij niet zo goed. Ja, dat kan ook. Ja, dat ja. je één oortje ja, hardhorend. Ja. Het laatste oortje versneld. Ja, het laatste oortje. En dan ja. krijg de kan je gewoon nooit een bril meer dragen. Nee, nul. Ja. Nul. Ja, wat denk je van mondkapjes? Ja. Dan ben je pakken. De dan beurt. Weer, God, als je geen oor. hebt. vind je het van God? Die had het niet gered hier. Nee, helemaal niet. Nee. Je hebt corona nee. binnen. Nee. Een dag wat zeg je? Voor een mondkapje. Wat, wat, wat zeg je? Ja. Nee, wat zeg je? Wat? wat? Maar, ja. En heb je ja. nog een paap uit de stationsstraat? En ja. die vond ik ook wel een aardige bijnaam. Die heet Jan de Gladzak. En de Gladzak. Ja, dat vind ik ook wel een. Daar kan je van alles bij voorstellen. Ik, ik stel ja. voor om daar uh, volgende week Ton Draaier even voor ja, te vertellen. Uh, Ton Drommel bedoel jij? Ton Drommel. Drommel, ja. ja. En ja. Ton Drommel is natuurlijk... Uh, die heeft met mijn vader nog uh, achter de uh, bijnamen van Zandvoorters aangezeten. Oh ja. En uh, die hebben ze uh, redelijk in kaart gebracht. Heeft zij uh, zelf ook een bijnaam? Of? Mijn vader heeft nooit een bijnaam. Nee, maar uh, Ton Ja, volgens mij wel. Drommel een een een ja, is een goed. echte Zandvoorter. Dus die ja, ja, ja, moet ja. een bijnaam hebben. Dus wat dat gaat... Uh, ja. Maar jij, uh, jij, genoegd hebt genoegd. Ook, jij, jij hebt het nog over de stationsstraat. Um, daar had je vroeger heel vroeger uh, had je daar een kroeg zitten helemaal onderaan ja. Ja. De Dronkendel del heet die die is ja maar e daar werd ook iemand bijna met dronkendel ja dat maar dat is het Wilde winkeltje ja nou, nou nee beneden dus meer in de kant van de Prinsenhofstraat bij het kippen wat nee, nee nee nee als Tegen je in de Prinsenhofstraat je dan van Grimberg nee als je de Prinsenhofstraat naar beneden gaat dus je komt van de Enkelbertstraat, Engelbertstraat uh, ga je af ja. en dan ga je rechtsaf de Prinsenhofstraat en ga je ja. nog een stuk ja, een kuiltje in eigenlijk. als ja, waren. En dan kan je meteen linksaf de stationstraat op. Ja. Daar zat vroeger een kroeg. Op de hoek. Oh. Op de hoek. Dat is de kippenbar later kwam. Oh, dat weet ja, ik niet. Dat maar goed. Maar, dat, uh, maar dat, uh, het grappige is. Dat is dus uh, gerund door een overgrootvader voor mij. Oh, echt? In de dronken del? Ja, ja dat heette de Dronken del. Nou, weet je maar trots op. <laughs> ja, fijn. Ja. Maar, uh, maar daar daar stond staat... dus een bijnaam voor. <laughs> Ja, ja. Ja, ja Maar is... de del, dat is even voor, uh, voor de zandwoorders... Ik, ik denk dat ik het wel goed uitleg. Uh, je had vroeger van die, nou ja, van die, van die, van die kuiltjes... en dat noemden ze een del of een modderpoel ja, of wat dan ook. Del ja, nou ja, en zo werd dat, uh, dat ja, ja. verbasterd naar de dronken del. Dat, nee, jongens, dat is een beetje het verhaal. Voor wie oud genoeg is, het soms dat zat natuurlijk vol. Want dat je... Ja. Had je de groenteboer ja. Ja. van Van ja. ja, Had je een slagertje. Ja. Een met al Die schelpjes zitten nog steeds op het buurtje. Ja, ja, ja. Het ja. ja. Heel, Een, ja. een souvenirwinkeltje ja. ja. waar ze als moletjes verkochten van schelpen. Ja. Ja. Er zat een snoepwinkeltje. Surabaya? Uh, met Surabaya. Met, nee, was, nee, Surabaya met, nee, een Surabaya andere, andere op ]plein. Plein. Zat op het Stationsplein, Maar ja, dat was een meeste meneer zat daar. Ja, met, met, er zat een blinde manier had een, had een snoepwinkeltje in de stationsstraat. Daar oh ja? kan je natuurlijk altijd naartoe. Nee, die kan ik maar niet voorstellen. Ja, ontstaan, wij waren nou. natuurlijk heel snel. En dan kon je centen erop kopen. En dan had je tien cent. en dan kreeg je tien, En die telden ze met. En stond die ja, kaart dat is ja. natuurlijk blind. Ze dus telden die centen erop uit. En haalde die centen op, en dan stond er een grote schaal. Met van die, uh, weet je dingen ook, wel? mag je nu meer, wat heet nu copper, negen negen ja, dat, weet je nu moorkoppen? Maar die, En dan uh, <laughs> stond hij even die Sintroep te tellen. En dan duiden wij als stoute jongetje een enke zo, zo in één keer zo'n negezoen En dan vroegen wij Edwin, eh, wat gaan wij doen? En dan dacht het. <hijen> heel Heel <laughs> <Dat is> slecht. is <laughs> niet te geloven. Stel oh. is een doerakken. Dat slecht hoor. Oh. we, we nog maar even een gouden plaatje draaien. wat ja. ja, ja, ja, we, ja, we, we, dan we dan doen, want ja, dan kunnen we zo direct Hans Botman nog even bij halen. Want dat loopt alweer tegen half elf. Het is een redelijk onbekend liedje dit, maar het is zo prachtig. Onbekend onbekend? Nee, nog niet. Goffie en creamen. Dat is al een jaap voorbouwen. Ik ben blij dat er geen kutnummer van Jaap is. Nee, die krijgen we straks. Ik heb straks een kutnummer van Ja, we zitten ja, tijf, dus zo gezellig door te, te keuvelen dat mooie uh, dat we in één plaat, keer. Nee, ja? We hadden het er zo over dat uh, de techniek. Hij, hij, Jaap zei natuurlijk weer van ja, wij kennen deze plaat niet, dus waarom zouden we moeten draaien? Ik zeg omdat hij mooi is. Ja, nou, Dan ik heb ook het. heel veel mooie nummers. Nee, nee, nee, nee, nee. Jaap, één ding. Voor ja. jou zijn het altijd kutnummers. Maar dat oh ja, ja, ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. echt niet. Maar de, we noemen het wel zo. Dat ja, ja, ja, ja, ja. is kutnummer. Maar ja, we het hebben, is een uh, sport voor jou, hè? Een sport. Nou, we nee. hebben een heel mooi bruggetje naar de sport. Want uh, we hebben hem <laughs> nou maar weer aan de telefoon hangen. Uh, het is... Oh, uh, Dat is een mooie introductie. Ja, ja, ja. Een beetje half in koor, maar goed, maar vertel. Heb je nog iets te melden? Ja, het is een beetje behelpen hè, met die sporten. Speciaal voor jou, Hans. Ja, ja vertel. Ja, nou ja, dat was het eigenlijk. <laughs> Ik wil even beginnen met het darts. Ik weet niet of jullie dat gekeken. Darts. Pijltjes gaan. Ja? Hey, uh, sommigen zullen zeggen, ik hoor dat jullie denken zelfs, dat, dat is toch geen sport. Wel hoor. Maar, ja, het, het is toch aardig hoor, wat ze doen, die gasten. En, um, ja, het WK was er natuurlijk in Engeland. en um, ja, Jammer dat de twee Nederlanders zo snel uitlagen. Hm. De kwartfinale viel nog mee. Hey, op Dirk van Duivenboden. Uh, uh, misschien... De verrassing van het toernooi, hè? Ja, de, de, de, de oude bekie. Zijn de, nou ja, een van de verrassingen van het toernooi. De aubergineers, ik kwam er met zo'n hele grote, opgepoetste aubergine... ...komt hij het kom podium op. Dat wordt op zich wel grappig. Hij is een kweker hè? van die groenten. En natuurlijk Michael van Gerben, die werd, werd ook uitgeschakeld. Allemaal, allebei kansloos, kansloos, kansloos. Maar goed, die van Gerben die, die heeft het toch wel redelijk gedaan, hoor. De afgelopen jaren is uh, miljonair daar geworden door het pijltjes gooien, ruim 10 miljoen euro verdiend in al die jaren. Dat is natuurlijk knap. Hij begon als tegelzetter. Hij heeft nog de bakkamer van Dennis Bergkamp ooit betegeld. <tie> en nu woont hij gewoon zelf in een huis van 1,2 miljoen. Hij heeft drie ouders. Dat zal Frank aanspreken. Ik denk niet dat het zijn types zijn. De BMW 7-serie heeft hij. Een uh, nou. Rolls Royce Ghost. He, dat is een van de nieuwere, maar hij heeft een tweedehands gekocht. He, rond de 140.000, 150.000 euro. En nog een Mercedes-Cabrio voor de zekerheid. Ja, dat vind ik wel hele mooie auto's toevallig, Hans. Dus dat, uh, ja, dat ja. vind ik wel een mooie auto's. Ja, zeker. <kijnt> zeker. Weer de BMW 7, de al... eerste als... serie, is de mooiste. Altijd handen ja. van drie auto's thuis te hebben staan. Ja, ja. je, weet, je, weet, je weet nooit. Hè? E eentje ja. voor de, de zaterdag, die... eentje voor de zondag en eentje voor de rest. Maar ja. je nee, grijpt in ieder geval niet mis. Nee. Hey, en Hans? Ik wil er toch wel één ding over zeggen. Ik kijk er niet naar, want ik vind het echt niet om aan te loeren. He. We hadden wel een tv-sport ja, ja. natuurlijk. Maar weet, ik vraag me af, wanneer we een keertje zo'n pirelli-kalender gaan maken met, uh, met de darters. Met darters. Omdat het ja. allemaal knappe kerels zijn. Dan denk ja. ik, weet je wel, daar moeten een keertje een mooie, mooie, zo mooie kalender mag, van maken. Dan mag je wel een die... hele brede kalender hebben. Ja, ja ik wil het zeggen. Dan moeten we niet over... Dan moeten niet verticaal hangen. Ja, A3-formaat. Ja, landscape. Ja, ja. Maar het is met dots een beetje als met de spitsen van Feyenoord. Ze zijn allemaal lelijk. Ja, het is allemaal lelijk, uit. Ja. Dat kunnen in niet voetballen ook. ook nee, precies. Ja. <laughs> hey, maar Gary uh, nee, Gould in het prijs wonen won het toernooi. He. Die werd wereldkampioen kampioen. Ja, won de finale van Gary Anderson. Een uh, spierbundeltje uit, uit Wales. En, en vroeger uh, rug Rugbier. Enorme spierballen en uh, uh, grote schouders. Dat is de enige man zonder bierbuik in het gezelschap, geloof. ik? Nou, nee, nee, want daar echt een sixpack die goud mm. die gaat. Dat was echt een gewone sporter, hoor. Ja. Die, die, die Iceman. Nou, hij is nu met een nieuwe nummer 1 van de wereld na zeven jaar van gereden en dat is op zich wel aardig natuurlijk. Maar mm. nou, is wil toch even terug gaan naar de oude sport, jongens. Dus toch weer? Ja, want er is toch wel veel gebeurd afgelopen. Ja. ja de eerste berichten uit Down Under, uit Australië. Ja, ja, dat Die zijn niet zo gunstig, natuurlijk, hè? Want uh, wellicht wordt de eerste Grand Prix toch uitgesteld. in verband met de corona-toestanden. En dan zouden we pas op 8, uh, 28 maart in Bahrein beginnen. in plaats van 21 maart. Dat zou wel jammer zijn, hè? Dat zou jammer zijn, ja. Dat is ja, een mooi circuit, trouwens, dat uh, Melbourne. We hebben toch al twee maanden nodig om dat Albert Park. in Melbourne, daar een beetje in te richten, weer. Uh, nou goed, mocht je Lewis Hamilton te tegenkomen begin september, want we gaan er wel vanuit dat die Grand Prix en zo voor terugkomt natuurlijk. Hè. En je zit lekker op stroom met een biertje te drinken en uh, daar komt uh, Lewis uh, Hamilton aan uh, aangelopen. En je zegt: van... hé hey, Lewis, wil jij wat drinken? Uh, ja, dat is natuurlijk helemaal fout, want je moet zeggen: hé hey, Sir Lewis, wil jij wat drinken? Want hij is Sir geworden. Hè? Hij is, uh, oh, ja. nou ja, maar het was altijd een Sir natuurlijk. Niet Sir, Niet is normaal. Sir ja. was. <laughs> Niet Sir. Wat, wat, wat, wat, wat een Sir eigenlijk, hè? maar goed. Uh, het is de vier, pas de vierde de Formule 1-coureur uh, die, die, uh, die wordt geridderd uh, na Jack Story Bradley. Sterling Moss? Sterling Moss, inderdaad. <laughs> en volgens Moss, mij Nathan mensen ook, uh, Hans. Nee, nee, volgens mij Jackie Stewart. Oh, ja. Stewart ook, ja, dat weet ja, ik zeker. En, dat was wel de enige die ook toen actief nog was. He? En, en nu ook helemaal Hamilton actief nog. Ja. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk andere grote sporters uit uh, Groot-Brittannië: Bradley Wiggins, Mo Farah. Hé, hey, maar Hans, ik had begrepen dat hij ook. Uh, in zijn contractonderhandeling. Uh, had, ja, had hij ook wat. Uh... Die gaan heel moeizaam hoor. met, uh, met Mercedes. Hij uh, kwam tekenen voor. Uh, 40 miljoen. Hè, een, uh, 40 miljoen pond. Gooi man. Ach, ik zou er met bed niet voor uitkomen hoor. Ja, wel. <laughs> wat hij nu wil is. Uh, dat hij er ook nog 10% van het uh, uh, uh, WK. Uh, het verdienste voor Mercedes erbij krijgt. Mm. 10% van het prijzengeld. Nou, wat was het prijzengeld? afgelopen jaar, voor Mercedes, 140 miljoen. Dus hebben we hebben eigenlijk nog gewoon... 14 miljoen erbij. Ja, 14 miljoen ja, terecht. Ja, ja, ja. En, nee, en een OV-kaart en vier consumptiebonnen, heb ik gehoord. Nou, hij doet toch wat anders, hoor. We hebben nog <laughs> één van die 250 AMG One's die gemaakt worden. Worden er 250 van gemaakt, hè? Ja, 250 van gemaakt met Formule 1 technologie erin. En uh, dat wil ik er ook even hebben. En hij wil een, een belangrijke stem hebben in de elektrische transitie bij Mercedes. Hè. Die gaan heel langzaam de over op, uh, op elektrische auto's. En uh, dat moet nog zien hoe dat uh, uitpakt. Maar goed, uh, daar wil hij ook een belangrijke stem in hebben. Maar eigenlijk wil hij gewoon een baantje van Toto Wolff hoor. Nou, eigenlijk wel ja. Dat ja. denk ik ook. En, uh, maar ja goed, uh, bij Mercedes zeggen ze van... Uh, ja, ja, ja, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar wij hebben nog... Uh, uh, wij kunnen natuurlijk ook iets anders beslissen. Hè. Dat jij gewoon... Uh, dat contract niet krijgen. Lekker Duits. Ja, nou ja, lekker Duits, maar het is wel duidelijk in ieder geval. Ja. Nou ja. Maar ja, als je ziet wat die Russell heeft geflikt in die auto... Zo! Nou ja, dat bedoel ik. Die hebben, ze hebben die Russell natuurlijk achter de hand. Hè. Ja. Als jij als jij niet, niet wil, dan kan die Russell er altijd in. Hey, dat is een oh, ja, mooie stok om mee te slaan, denk ik. Ja, ja, ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Uh, nog even over de autosport uh, gesproken. Uh, ja. Ik uh, zag ook een foto van uh, de heer Verstappen met zijn nieuwe liefje uh, voorbij komen. Ja, die uh, viert ondertussen feest hè, in Brazilië. Uh, heb gelijk. En, Kelly uh, Piquet. Ja, een Mexicaanse en, uh, sloopkogel. Nee, <laughs> een ja, Brasiliaan, Dochter ja, van Nelson Piquet. Oh, ja, okay. Dochter van Nelson Piquet, we hebben het er eerder over gehad in deze show. Ja. Maar in ieder geval, uh, uh, ja, dat enorm, enorm naar zijn zin uh, zien de filmpjes die daar op, uh, op, uh, op de sociale media verschenen. Maar wat ik me afvroeg, wie past er nu op die anderhalfjarige dochter van uh, Piquet? Uh, denk uh, die, uh, die andere, Kifiat. Nou, want die heeft Piat. toch niks te doen volgend jaar. Dus. Nee, maar dat is een dochter van Kifiat. Ja, <laughs> o die nou. mannelijkheid. Kifiat, ja. de vrolijke vriendin dus van die Kelle Piquet. Ja, ja, ja. Mm. Uh, maar uh, ja, het, is, het gaat niet goed met die Fiat, want die heeft ook nog te horen gekregen dat geen, hij uh, geen helemaal geen band meer heeft met Red Bull nu. Dus die, die, uh, die zal toch een slechte. Uh, Slechte feestdagen hebben gehad, denk ik. Dat denk ik ook. Mm -hmm. Ja, dat denk ik ook. En, uh, maar ja, goed, uh, uh, heb je ook gehoord dat er mogelijk nog een, een groot ander uh, autosportevenement in, in Nederland komt? Nou, vertel. Weet jij dat? De E-serie, de, e de, de elektrische ja. uh, wagens. Ja. Uh, waarschijnlijk in 2020, ja. 2022 gaan ze in Eindhoven rijden. Oh, ja, lekker ja. rust. je dat? Ja, er is aan de stichting voor Formula Eindhoven... En daar is Peter Paul uh, Laumans uh, voorzitter van. Uh, die van Laumans de parkie van die toyota die. Ja, dat is zin ja. Ja, ja, ja. En 95% zeker dat ze, dat, ze naar de, dat ze naar Eindhoven komen. Ja, dan kunnen ze gewoon door de straat rijden. Die dingen maken geen herrie. Ja, dat wil ik ja. Ja, dat <lacht> <Ja, die> hoort ze <lacht> niet. Nee, nee. nee. nee. Gaat Het gaat nog niet harder dan 30, 40 uh, kilometer. Het <lacht> zijn kartjes die harder gaan. Ja, dat denk ik ja. ook. Ja. Nee, Lammers haalt ze ze nog in, uh, wou je zeggen. Wat zeg je? René Lammers haalt uh, die wagens nog in uh, nou, met z'n kart. kart. Dat denk ik wel met zijn kart. denk ik wel, ja. Dat maar ik hoop dat ze genoeg laadpalen hebben in Eindhoven. Ja. <laughs> dat ja. ja. Nou, dan heb je nog uh, Alexander Albon, hè. Die, uh, die uh, is ook eruit gegooid bij... Ja, die uh, gaat... Ja, die gaat, uh, bij, uh, ja, die gaat het, wel heel waarschijnlijk gaat die DTM rijden. Met ondersteuning van Red Bull. Dat ja. is het laatste bericht van uh, gisteren. Ja. Dat, dat zou natuurlijk wel leuk voor hem zijn. Maar de enorme degradatie voor die, voor die gozer natuurlijk. Mm. Nou, ze vonden het toch waarschijnlijk een beetje lullig dat ze hem er zo uitgeplikkerd hebben. Dus uh, hij wordt nog ondersteund door Red Bull. En, uh, maar ja, dat zal dan wel in het DTM zijn. En, uh, ja, want uh, die Helmoet Marco is echt een hele menselijke kerel. Ja, <laughs> ja, ja fantastische, fantastische man. man dat. Ja, dat zei hij ja, nog. Hij ja, is ja, vriendelijk. Ja, heel vriendelijk warm, ja, een warm, kerel. Warme, ja, een warme, warme man. Ja. Die pam pampert echt. Die, die ja, ja. ja, als je, als je, als je een, een tiende minder hebt, flikker die er zo uit. Hoor. <laughs> en terecht voor dat geld. Ja. Nou jongens, dat was het eigenlijk een uh, beetje, ik bedoel, okay. uh, uh, ja, voor de rest wordt er eigenlijk alleen maar een beetje gevoetbald in lege stadions in ja. Holland. Uh, en ja, ja, dat is ook uh, niet om aan te zien eigenlijk, maar uh, uh, ja god, uh, wat moet je verder dan? De nee. Nederlandse konden weer op gang. Over 250 dagen een beetje, dan hebben dan we nou. hier de klanten. Marstikke mooi. Nou jongen, ik zou zeggen nog een feest. Ja, ja, kom er maar in. Dan gaan we over naar het water, Paulo, Leo, kom er maar in. Ja, ik, eh, ik, ik ga nu ophangen, want... Uh, ja, is goed, joh. Als dat al die dingen van kopen, dat wil ik allemaal niet horen. Nee, dat ben ik niet. Dat is scherm met zijn toverdoos die bij uh, bezig is. Nee, ja, ja, ja, goed, ja goed. He, zo krijg ik de naam. Ja, ah, ja. Het zal even lekker worden. Ja, ik wil het geen kutwinnen ik is een band, zeg van Catalonia. 500 kubieke centimeter waard. Je Regen je je veen, je Doei! Siso, dan gaan we maar eens even een plaatje draaien. Eens. Euh, euh, Chai Coltrane. hier uh, bij ja. uh, Kat nog uh, uh, wel Coltrane. Kan die ook de goedkeuring uh, weggedragen? Ja, dat kan. Het is moment oh, en ah, leuk. En daar uh, kan je mee swingen. En uh, okay. gezellig en leuk. Oh, uh, ja, ik ja. Ah, ja, ja, ja, ben, uh, ben niet ontevreden over nee. je deze ochtend. Uh. Mar ja. Mag ik het even over, over, scho over schoentjes? Even. Ja, ga je Schoentjes, gaan, de rode schoentjes. Je hebt gewoon de schoenen, Frank. Uh -huh. vaak, vaak, ja, maar we dragen allemaal wel sneakertjes. Hmm. Maar weet je wat het nieuwe. Uh, de A hype en de trend in sneakers is? Nou, ik heb geen sneakers, maar ga door. Van Kauwgom. Oh, hm? kwijt. Ja, ja, precies. Ja, nee, er is dus een, een, een bedrijf, uh, iemand van een communicatiebureau, die wilde uh, Amsterdam hebben, er ligt best wel veel Kauwgom... Okay, kijk, eens naar, ja. kijk eens naar beneden in plaats van naar boven. Ja. De rechter, er ligt heel veel kauwgom op straat. Nou, kilos en kilo's. Ja, kilos kauwgom. En toen hadden ze bedacht... dat een communicatiebureau... kunnen we met een actie iets aan doen... Dat we, dat we weer bewust zijn... dat we onze kauwgom niet op straat uitspugen ja. en opruimen. Bla, bla, bla. En dus ze moesten aan denken zitten over het straatveld. Toen hebben ze dus een gumshoe bedacht. En de gumshoe komt erop neer... een schoen die gemaakt van kauwgom is. Want kauwgom, dat wist ik ook niet. Dat weet jij ook niet. Je kunt namelijk... Uh, uh, het omdraaien, het proces van kouwgom... En als je dat dus bewerkt, dan blijft want het is gewoon rubber. Dan blijft er rubber over. Oh. Ja, ik zie je kijken die je Je ja, ja, ja, ja, nou, ja. zit op rubber te kouwen. Je zit op rubber. Nou ja. rubber je ooit achter iets in. Dus het bedoeling was dat mensen erover gingen praten. Dus dat zou een bewustzijnsactie zijn om de straat schoon te maken. En nu zijn er al duizend paar schoenen besteld. En dus over de hele wereld gaan er mensen naar vragen. De gumshoe, schoenen van kauwgom gemaakt. Geweldig. is toch hilarisch dat zoiets dan... Misschien kunnen ze ook nog iets met sigarettenpeuken bedenken. Ja, ja. Briljant. Ja. Nee, maar een schoenval, ja. schoenval is toch... Ja, ik denk dat je ook... Dat, die lekker, lek, ja. dat is ook nog het groot voordeel zou kunnen zijn... dat als het nog niet helemaal uitgekoude kauwgom is... Ja. dat je nog een beetje een mintsmaak hebt als je je schoenen uittrekt... in plaats van die stinkende voeten die je normaal gesproken... Dan kan je lekker is helemaal even... een goed idee. Dan kan je, dan kan je lekker even de, de, de, de zolen aflikken. Ja, ja. goed plan. Goed plan. <laughs> of dat je denkt, je hond ligt om misschien goed te kouwen... maar hij ruikt wel lekker naar mintie, mintie, mintie. Ja. <laughs> Hé hey jongens, wat, ja. vinden, wat vinden jullie van het feit dat Albert van Linden raadslid is? Uh, dat doet mij denken aan Michael van Praag... die jaren geleden hier ook raadslid is geweest voor de VVD in Zandvoort. Wie is Michael van Praag? Ja, Dat is tegenwoordig op. een UEFA-bobo. Of de, de ah, KNVB-voorzitter. Die heeft een tijdje op de gewoond. En ja, Zo is hij ook hier naar de raad gekomen. Dus. Oud-voorzitter van Ajax. Ja, oud-voorzitter van Ajax. Voetbal, ah, voetbal, ja, wij weten het. daar nee, weten we voetbal. niet zoveel van. Wat ik, wat ik ervan vind, tenminste, ik heb hier weer iets gehoord vanmorgen op de landelijke radio. Hij zou uh, alleen voor uh, nou ja, de gemeente waar hij uh, is gekozen en voor de rest de rijken zijn politieke ambities niet. Heb ik begrepen. Tenminste. We hebben 86 politieke partijen dadelijk. Hè? Ja, dus als ze ja, ja. er allemaal doorkomen. Laat nou, het even. goede aan zo iemand even los van, van de persoon vind... Hmm. is dat, kijk... Uh, dat doe je wel omdat je dan betrokken bent, zou ik ja. zeggen. Ja, nou, ja. Dus dat betekent, en deze jongen heeft natuurlijk best wel veel ervaring... hij heeft het stage Entertainment bedrijf... Van de oude, uh, uh, ja. dat musicalbedrijf van Joop van den Ende heeft hij geleid... Het is een professional. En daar heb ik wel vaak, als je in de gemeente mensen krijgt... die vanuit een, een bedrijfstechnisch ding komen... Ja, ja. die gewoon inzicht hebben. en Oké, okay, zo gaan we het doen. Op deze manier pak het aan... in ja. plaats van iemand die met alle respect, weet ik veel... Ja. Uh, Deed van Praag ook trouwens, hoor. Uh, ja, niet die ook, korte keren ja, dat ik hem gehoord heb. Het is natuurlijk een professional. Die is ja. gewend om een ja. bedrijf een leiding te geven. Ja, maar is, en, is, het, is het niet... pragmatische oplossing te zoeken. Ja. Ik twijfel een beetje aan de, de oprechtheid van dit soort ja uh, Wat schiet je ermee op? Twee keer in de krant dat je het bent. Want daarna moet je gewoon stukken lezen. Het is echt een kutbaan in de raad zitten. Ja, dat, uh, ongetwijfeld. Maar begrijp je wat ik bedoel? Zo'n de... belangenverstrengeling. Ja, uh, ik, ja ik maar be waarom? Wat, wat, ja, dat, wat, weet ja. Ik, dat weet ik ook, maar gevoelsmatig heb ik daar. Nee, ik ben ervan overtuigd. Echt zeer, ik, ik kan die man van alles betichten, want het is natuurlijk een opportunist, opportunistie, uh, verlinden Maar dat, ik denk dat hij het met de juiste bedoelingen doet. Dat denk ik echt oprecht. Want hij schiet er, geen, hij schiet er financieel geen but mee op. Maar goed, dat hoeft ook niet, want ja, hij heeft geld ook. Het ja. En hij doet het echt om zijn gemeente te helpen. En wat moet hij dan? Omdat hij geen tuin heeft geplaatst, dat hij dan voor elkaar viel in? Nee. nee, daar heb je dat, wel gelijk. Nee. Dan, zich, hij heeft, gelijk. Ge, hij heeft nou, geen gelijk. Nee, ik was, en, ik was, en, dan, dan, was daar gewoon benieuwd naar ja. hoe jullie mening was, jongens. Ja, ja, dat mag ja. toch? Ja, ja, dat is, mag nee. toch? Maar zitten we hier voor. zitten hier voor, tien voor elf. Ja, Maar ja, als jij ja, in ja, de raad gaat, zou ik ook niet twijfelen. Ik ben zo dyslectisch als een krant. Oh, dus kranten zijn niet een zo dyslectisch, hè? Ja, ja. Beetje, ja. beetje een pleonas. Maar, maar ik ben redelijk, de, ik de ik ben redelijk dyslectisch, dus voor mij is dat uh, überhaupt geen, uh, geen ding. Oh? Ja, dyslectisch? Ja, enorm. Oh? oh? Maar dan gaan toch de woordjes dansen? Dan toch al... Ja, dan gaan de woordjes gaan dansen. Dan, nee, dan moet je heel erg je wat, best uh, te lezen. Als ik een pam op heb. 12 of zo. Maar, maar als je dan een <laughs> plaatje moest plugen, zei je dan, dit is die Bohemian, alsjeblieft. <laughs> die Bohemian. Nee. nee, maar gaan Wat de woorden door... Nee, als je gaat lezen... Ik heb nog nooit een boek gelezen. Omdat dat niet werkt. Dat moet ik met een lineaal doen. En dan moet ik regel voor regel... moet ik dat bekijken. Tegenwoordig, als je dyslectisch bent... Uh, uh, uh, iPads en computers zijn heel prettig... omdat die letters heel groot kunnen. Het, ja? het probleem met dyslexie is dat je leest, je ogen... Euh, euh, zien het anders... dan je euh, hersenen vertalen. Ja, ja, dat bedoel ik. Het gaat dansen, het gaat door elkaar. Ja, dat bedoel ik. Ja, het dat gaat dat door elkaar. En daar zijn verschillende vormen van. En, en bij mij is het dat ik één regel lees... en de reg op de helft van de regel ga ik naar onder. En dan begrijp ik het verhaal niet meer. Dus ik moet dat met een liniaal doen. Oh, Oké, okay. maar dat zou wel grappig zijn als je dan een boek schrijft voor de lectie. Dat je het met halfweg de regel op de andere ja. regel beneden verder ja. gaat. Ja. Ja. Ja. Chinezen lezen van achter naar voren. Dus ja, iets... ja Israël is ook toch? Gaat ook toch van rechts naar links? Ja, toch, van rechts naar links. Maar je kunt ook. Je leest geen boek, maar doe je wel luisterboeken dan? Nee, dat heb ik ook. podcast. Oké, okay, want je kunt natuurlijk ook luisteren boek, hè? Ja, dat je kan ook. De mooiste boek. Ja. Het lijkt me echt zonde dat je gewoon Ik heb daar ook een no-edit. Uh, mijn, mijn vrouw heeft daar zelfs een, een, een abonnement op. Op je de Pol podcast. Uh, Storytel of zo. Storytel, tale, ja. ja. ja. ja. je zoveel boeken ja, ja. hebben. Uh, maar het is voor nee. mij... Uh, omdat ik dat nooit gedaan heb... moet ik uh, heel erg wennen aan de tijd... die dat <laughs> dat het zo lang duurt, zo'n boek. Ja, ja, het snap ja. ik wel. Het is ja. verschrikkelijk lang. En dat heb ik natuurlijk nog nooit gedaan. Nee. En de, de, de hele manier... Mijn vader was onderwijzer, dus ja. uh, vroeger was het de, de, volledig onherkenbaar. En, en uh, was je dom als je dyslectisch was? En, en, uh, ja, maar je had ook dyscalculie. Ik heb mensen die hebben kinderen met dyscalculie. Ja. En dat, dat werd vroeger ja. ook rekenen. Je kan gewoon niet rekenen. Ja, nee. hadden we hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja, hetzelfde verhaal, ja. En ik, ben, ik durf te melden dat ik niet echt heel erg dom ben. En, en, uh, maar dat lezen is natuurlijk, blijft natuurlijk een probleem. En daar ga je een soort van... Er is voor verzinnen. Ja. Zonder dat je dat zelf. weet. en het verbergen. Je gaat dus Een soort verbergen of soort. Uh, ja, dan, dan ga je. Ja, dan boeken lezen, dat zit er niet in. Weet je wel. En outsourcen, de andere mensen, andere dingen, andere mensen de dingen voor ja, je laten doen. En grote bek krijgen. Weet je wel, dat je er maar overheen wil. Wanneer ga je daarmee beginnen dan? Het <laughs> nee, is hetzelfde als stotteren. He? Ik heb ooit een het programma van Stotteren. <kijf> dat is een beetje hetzelfde. Er nou, zijn parallellen tussen stotteren. Dus, dus zeg je, uh, omdat je dan uh, stotteraars bijvoorbeeld. Er zijn in Nederland bijna 300.000 stotteraars. Hè. Dat, mm -hmm. dat, best, dat vond ik best wel opvallend. Dus ik heb ooit een programma erover gemaakt. En wat er gebeurt is: die mensen gaan dus baantjes nemen. ver onder hun niveau. Ja. Dat mij met het magazijn werken. Want dan hoef hoeft niet te praten met mensen. Dus die gaan, dat zijn underachievers allemaal. Omdat ja. ze dan, ja, ja. Dus ja. Dus ja. gaan echt. Ja. Weet je, iemand had raketgeleerde kunnen worden. omdat die stotter Ja, dat is helemaal. Heel heel het het magazijn eigen. ja, nou, ja, ja, omdat ja. Ze, ja. Dat, dat willen ze niet. En ze, ze blijven dan stil. En die, die, worden, die worden vereenzamen bijna omdat, ja. ze, omdat ze bang zijn. Uh... Maar ik denk dat dyslexie in het verleden hetzelfde uh, heeft uh, Je wordt als dom weggezet ja. natuurlijk. Ja, maar ja. Heet, mijn vader zei: je kan, ja. je, jij kan niks. Nee, maar jij bent je niet, kan niet, helemaal ah, niks. Nee. Je bent irritant, maar ja. je bent niet dom. Nee, nee, nee, zeker niet om. Nee, nee, nee, nou, irritant. Ja, <laughs> ik vind het lekker dat iemand dat een keer zegt. Ja. Uh, uh, hey, uh, Ger, ik zag jou net iets, iets uh, zoeken. Uh, ja. En dat ging over Elton John. Ja, Elton ja, dat, dat, dat vond ik wel een grappig uh, verhaal. Uh, die, is, uh, die is een oude hits, uh, Spuug zat aan het te uh, Ja, die, is, uh, bij, die, die, die uh, Crocodile Rock. Ja, ja. Als hij dat nog een keer moet doen, dan gaat hij zichzelf wat aandoen. Zal ik, zal ik, zal ik je wat vertellen? Vertel mij. Ja, even. Ik, ik, ik zeg, nou, dan ga ik uh, Elton John... Toch iets aandoen. ja had hem draaien? Ja, goede plaat. Lekker man. Ja, dat we hem je mag je mag gewoon draaien. Je zo ja. Zullen we dat nog een keer even laten horen? Speciaal voor Elton John zelf. En het volgende uur, dames en heren, krijgen we de kutplaat van Jaap. Maar dit is toch een goede plaat van Jaap? Speciaal voor Elton John hebben we hem nog even één keer gedraaid. Want uh, dat vonden we wel zo leuk. Hij is het hè? Uh, he, wat dat betreft. Ik gaat. denk dat Elton heel boos, op je, Jaap. ja? Ja, maak je er een van. Hem. Behalve als je op een gegeven moment toch weer de factuur komt. Hé, hey, ik ben gedraaid bij ZFM. Welk oh ja, nummer? Die... crocodile rock. Kut. Ja, we dat zou misschien nog wel. Uh, drie euro. <laughs> ja, weer drie euro. Topper, Toppert die jou ja. over? Uh, ja, ja, wat dat er hey, maar dat gaat helemaal goed. Uh, we nee. hebben nog een minuut of twee. Uh, ja, dat gaan we het volgende uur doen, ja? Volgende uur. Uh, nou ja, we hebben de kijkbaarstip straks van. Vriend Tino, dus dat is één. Het autonieuws van Frank uh, hebben we ook nog. De Heel column goed. van Tino hebben we nog. Ja? En uh, Jaapie's kutnummer hebben we natuurlijk nog. Ja. Dus, ik, uh, wat ik, gaat... wil, ik wil ook een nieuw uh, item erin. Uh, oh, uh, uh, hebben. Uh, het irritante Show. verhaal van Ger Loogman? Showbiz nieuws. gewoon uh, oh, showbiz, showbiz, showbiz nieuws. Wij doen helemaal bijna niks, aan showbiz. Nee. Gers, dus nou, Gers nou, ja, irritante showbiz nieuws. Maar, irritant ja. showbiz -nieuws. maar waarom ja. moet het irritant zijn? Nou ja, nou, ja jij, dat zegt Tino net. Je bent uh, soms irritant. Nou, het is dat dat Ik heb nu al een klein nieuwtje, jongens. Halloween Hilary. Hilary. Hilary Duff kreeg ooginfectie door coronatest. Ah. Nou, is dat uh, nieuws? Dat uh, is yeah, heel nieuws. Eigenlijk je moet het nee. nee. stokje ook Taal niet maar in je oog het is wel irritant, want A, ah, we ja. weten niet wie Hilary Duff... maar we zouden niet over corona hebben. het is twee, ja. ja. twee keer irritant. Twee keer irritant. Plus het stokje moet in je keel, niet in je oog. Ja, ja. Ja, en we zouden het niet in... over het weer hebben. Dat nee, was phase 2. Dus zijn ja, dus is... CEO is overleden. Hij blijft om kalk, dat hij vol met kalk oh, zit blijft ja. hier roepen. Ja. Wat is zijn uh, CEO? Is dat een showbiz figuur? Ja, ja. ja. zijn CEO. Ja. Ja. staat in de keuken. De show is uit. Die kan goed zingen in Die speelt er samen. We een beentje gezeten. Dat is een Ja, allemaal koffie soms. Ik wil even weten of, direct, of we Kees Kwaks gaan krijgen bij het... Uh, uh, wel, mevrouw Kapok misschien. Die komt misschien ook nog even langs. <lacht> nou, Kapok, bent u daar? Die, zit, die zit er ineens, die komt zo ook. Mevrouw op Kapok, komen. bent u daar? Hallo jongens. Goedemiddag Hallo. vandaag. Ja, het is, bijna, het is bijna nieuws hè. Ja. Heeft hij ook nieuws, mevrouw Kapok? Nou, weinig. Dadelijk meer. Doei. Oh, dadelijk meer. Okay. <laughs> Tot zover mevrouw Kapok. Akkoord. Zijn we er al? Ja? Nou, bijna. Dus uh, we hebben nog een God, half minuut. Hey, ik, uh, ik zag nog iets over een doodverklare bond uh, actrice. Die, die schijnt nog gewoon te leven. Ja. Ja. ja? Nou, dus kunnen we hey, straks en, en, over die tips hebben. Heb je nog Big Brother gezien gisteren? Nee. Heb ik nee, ook geslagen. is een is verschrikkelijke ramp. Nou, dat is toch niet dat normaal. Dat dat weer, en dat het ja. nog zo populair is, blijken. Dat ja. kan het, zou het ik weet nu een hele generatie die niet kent. Dat wat, is daarom gaat. Ja, dat, het. Ja, dat is echt zo. Ah. En, um, we ah, gaan ah. onze bezigheden straks uh, ja, gaan we verplaatsen. Na 11 uur. Dus uh, we zijn zo druk Ik kom nog mijn boodschappen doen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.